uur. Het NOS-journaal door Megens. Goedemiddag. Lutz Jacobi is de vijfde kandidaat partijleider voor de Partij van de Arbeid. Gewonde Britse journalist weg uit Syrië. Het lot van een Franse journaliste is nog onduidelijk. En grote internationale goksites moeten Nederlandse spelers weren. Vanmiddag op veel plaatsen bewolking en dan is het nevelig. Af en toe uh, hier en daar wat zon... Een matige westenwind is het ongeveer 11 graden. Ook de rest van de week blijft het zacht. De eerste dagen bewolkt, soms wat motregen. Later in de week droog, met meer kans op zon. Tja, op de valreep meldde zich nog één kandidaat... voor het partijleiderschap van de Partij van de Arbeid. Vier namen hadden we genoteerd. Twaalf uur slotie in zijn termijn. En toen kwam als vijfde naam Lut Jacobi binnen. In Den Haag, uh, Joost Vellings Joost... Ja, zij kwam op het laatste moment binnen, zeer onverwachts. Nou, het is een geboren Friesin, komt uit een boerengezin. Tot 1983 werkte zij zelfs nog mee op de boerderij. Daarna is zijn carrière begonnen bij de GGD... en uiteindelijk is ze zelfs directeur geworden van de GGD in Friesland. In 2006 maakte zij de overstap naar de Tweede Kamer. En volgens een website houdt ze van tennissen, schaatsen, wandelen, fietsen... korfbal, klaverjassen... En biljart. <laughs> en hoe is ze als Kamerlid? Nou, het is een backbencher. Kijk, haar portefeuille eh, bestaat uit tuinbouw, visserij, recreatie en de Waddenzee. Allemaal belangrijke zaken, maar dat geldt in Den Haag niet als een zware portefeuille. Je ja. ziet haar ook, haar ook niet vaak in het nieuws. Je kan haar wellicht kennen uit de vorige kabinetsperiode. Toen is er een tijd lang druk gedebatteerd in de Tweede Kamer over de drijf- en drukjacht. Toen was ze wel zichtbaar in de media. En in 2009 is ze uitgeroepen tot het groenste Kamerlid door natuurmonumenten. En haar achterban, wat moeten we die zoeken? In het noorden van het land? Jazeker. Uh, het is ook een Kamerlid. Je ziet haar ook heel vaak uh, door de Tweede Kamer heen lopen met, met, met groepjes mensen uit het noorden... Uh, die ze dan, dan rondleidt. Dus daar is ze wel populair... hoewel we hebben nog even het aantal voorkeursstemmen nagekeken... bij de laatste verkiezingen. Dat waren er 5000 En dat is op zich niet eens zo gek veel, hoor. Hmm. Ja. Nou hadden we Martijn van Dam, Diederik Samson, Ronald Plasterk... Nebat Al-Bayrak. Uh, het rijtje van vier, nou, toch redelijk bekende PvdA-namen. En dan komt daar in één keer Luts Jacobi bij. Uh, we kennen haar niet. Maakt ze wel een kans... Nee, eerlijk gezegd denk ik dat, dat ze geen kans maakt. Ik denk dat uh, de vraag is, die, die, uh, maar dat is heel moeilijk om te analyseren... is uh, wat haar kandidatuur betekent voor eventueel uh, die andere kandidaten. Maar bij wie doet ze het dan? Ja, dat, dat, dat gaan we nog aan haar vragen. Zij was uh, ja, tot twaalf uur nog snel naar het partijbureau in Amsterdam gesneld... Uh, om haar kandidatuur daar bekend te maken. Moet je ook handtekeningen inleveren. Ze zit nu, denk ik, in de trein uh, tussen Amsterdam en, en uh, Den Haag. Vanaf drie uur kunnen we o, o, uh, pas spreken. Ja, dat we. Van wat er horen, wat haar drijfveren zijn. En tot op dat moment kunnen we er alleen maar naar raden. Ze dacht nu of nooit. Hè? Ja, nu, nou, je wordt er altijd bekender van. Maar goed. Maar wie weet, heeft ze echt het gevoel dat ze, dat ze iets toevoegt voor de Sociaaldemocratie? Ik denk dat dat uiteindelijk haar drijfveer zal zijn. Ja. Nou, we wachten het af. Jij gaat er vanmiddag ontmoeten. En dan horen we later vandaag meer daarover. Joost ja. van dankjewel. Hoi. De Britse fotograaf Paul Conroy is veilig in Libanon aangekomen. Zat samen met de Franse journalist Edith Bouvier vast... in het belegerde Homs in Syrië. En beide raakten vorige week woensdag gewond... door een beschieting door het Syrische leger. Correspondent Arjen van der Horst in Londen... over de aankomst van Conroy in Libanon. Britse uh, diplomaten die waren al uh, de hele week bezig... met de Syrische autoriteiten te onderhandelen... om hem veilig weg te krijgen. Gisteren uh, was er een poging van de Syrische halve maan... om hem te redden, maar dat mislukte... Nu is het alsnog gelukt met behulp van Syrische opstandelingen... die hem uit Homs hebben gesmokkeld. En zojuist hebben zijn vader en Britse diplomaten bevestigd... dat hij veilig in Libanon is. Hebben ze ook iets gezegd over hoe hij er aan toe is? Nee, dat weten we niet. We hebben niet, niet gehoord hoe, de, hoe hij er nu aan toe is. We weten dat hij drie grote wonden aan zijn been had. Volgens Sky News weigerde Conroy aanvankelijk weg te gaan... zodat ze, zolang ze ook niet het lichaam van zijn omgekomen Sunday Times-collega, Mary Colvin, zouden meenemen. Maar ja, de angst was dat zijn wonden zouden ontsteken... als hij nog langer zou blijven. En vandaag is hij dan toch gegaan. Arjen van der Horst was dat. Gaan we naar Frankrijk, naar Ron Linker. Um, ja, Ron, uh, we hadden het over Paul Conroy... die in Libanon is aangekomen, dat staat vast. Maar over uh, Edith Bouvier, zijn Franse collega, is, uh, is dat niet bekend. De waren verhalen van dat zij ook veilig in Libanon zou zijn. Hoe, hoe, hoe is dat nu? Ja, er blijft grote onduidelijkheid over bestaan. De verschillende media hebben inderdaad in de loop van de ochtend al gemeld dat ze in veiligheid was gebracht. Dat ze al in de Libanese hoofdstad Beirut zou zijn. Dat is op dit moment niet bevestigd. Het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt uitdrukkelijk dat men het bericht niet kan bevestigen. Franse ambassade in Beirut evenmin. Dus haar lot blijft onduidelijk. Wat zou er aan de hand kunnen zijn dan? Opnieuw onbevredigend antwoord helaas. Maar ik, ik heb geen idee wat haar situatie in ieder geval specifiek maakt. En misschien daardoor ook anders maakt dan die Britse journalist waar Arjen over sprak. Is dat haar been gebroken is. Misschien heeft dat gevolgen gehad voor een eventuele evacuatie. Een persconferentie van het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken zou een half uur geleden beginnen. Maar we wachten nog steeds. Je hebt geen nieuw tijdstip? Nee, geen nieuw tijdstip gehoord. We zijn in afwachting van die persconferentie. Dan weten we hopelijk meer. Ronlinker in Frankrijk, dankjewel. Politieagenten en deurwaarders hebben in Londen het plein bij St. Pauls Cathedral ontruimd. Er stonden sinds oktober tenten van de Occupy-beweging. Demonstranten bivakkeerden er om te protesteren tegen de kwalijke kanten van het kapitalisme. De activisten hebben zich niet verzet met geweld. Wel hadden verschillende demonstranten zich vastgeketend aan een houten constructie in het kamp. En ook werden er wat rookbommen gegooid om de ontruiming te vertragen. Twintig mensen zijn in Londen gearresteerd. Dit is het nos journaal. Het Dooralt megens. Grote internationale goksites moeten Nederlandse spelers weren. Hun websites en telefoondiensten moeten voor Nederlanders worden geblokkeerd. De Hoge Raad heeft dat bepaald. Een zaak die was aangespannen door de Lotto tegen het Britse Ladbrokes. Het Britse gokbedrijf had al zogeheten geo software geïnstalleerd. om Nederlanders buiten de deur te houden. maar wilde toch weten wat de Hoge Raad ervan vond.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 De Triodos Bank heeft er vorig jaar 24% meer klanten bijgekregen. gekregen... ...kozen vooral meer mensen voor een betaalrekening bij de duurzame bank. De netto-winst steeg met 51% tot 17,3 miljoen. De Nederlandse Triodos Bank bestaat ruim 30 jaar... ...en richt zich op de financiering van duurzame sectoren... ...zoals de biologische landbouw, culturele sectoren en micro Vooral in februari en maart vorig jaar... Toen er ophef was over de bonussen van bankdirecteuren... maakten veel mensen de overstap naar de kleinere triodosbank. Met name het aantal zakelijke klanten groeide fors. En ook voor dit jaar voorziet de bank een groei. Veel stellen zijn van plan om morgen te trouwen. Dat is op schrikkeldag. Volgens het CBS geven zo'n 250 stellen elkaar het jaarwoord op 29 februari. Dat is twee keer zoveel als op een gemiddelde woensdag in februari. Het CBS zegt dat 29 februari altijd een populaire dag is om te trouwen. Over het algemeen is de maand februari niet erg in trek. Nog geen 5 van de huwelijken wordt in deze maand gesloten. Het CBS. De februari, dat is echt low season. Mensen gaan niet graag trouwen in februari. Veel te koud. Dat stellen ze het liefst uit tot de warme zomermaanden. Dan kunnen de dames ook mooi in een jurk rondlopen. Is dat ook goed te zien. In de winter is het echt veel te koud. Sport. De oefening het land van het Nederlands voetbalelftal. Morgenavond op het heilige gras van Wembley. Hij heeft vooral voor Robin van Persie een speciaal tintje. De aanvaller van Arsenal speelt al heel lang in het shirt van de Gunners. En verheugt zich op het duel tegen de Engelsen. Ja, ik kijk vanaf mijn huis kijk ik op Wembley. Dus dat uh, is wel mooi. Het is wel mooi om dan, uh, daar nog een keer te spelen. Nou, je hebt er al een paar keer gespeeld, hè? twee keer volgens mij. Ja, uit mijn hoofd uh, Chelsea, die verloren we. Uh, Uiteraard de Carling Cup finale, die verloren we ook. <laughs>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 En is het dan weg gaan vloeken? Nou, nogmaals, we gaan aan het einde van het seizoen gaan we zitten. En uh, dan gaan we daar rustig over praten. Over, over heel veel dingen gaan we praten. Dat doe ik wel vaker met de trainen. En uh, dan zit ook, dan, omdat het die gelegenheid heeft, zit ook de voorzitter erbij. En dan de knopen doorgehakt? Nou, dan gaan we een bakje doen. Nou, woensdag hoop ik, derde keer. Dat je eindelijk een keer wint daar, yeah. Wembley. Ja, ik hoop het ook. Echte Gunner gaat een bakje doen. Robin van Persie in gesprek met verslaggever Bert Maalderink. Anton Jansen wordt de nieuwe coach van FC Os en heeft bij de Eerste club een tweejarig contract getekend. Jansen is op dit moment hoofdtrainer bij de Zondagamateurs van Gemert en assistent bij NEC. En hij volgt na dit seizoen Dirk Heesen op. En de Nederlandse trainer Dennis van Wijk vertrekt per direct als coach van het Belgische Bergen. Assistenttrainer Geert Broekaart neemt de taken van Van Wijk over. Wijk was sinds januari vorig jaar coach bij Bergen. Dat uitkomt in de eerste klasse. Dat is de hoogste voetbalcompetitie in België. We gaan naar Kees Kwaks. Verkeersinformatie bij de ANWB, betekent dat? Dag Dorold. Is hallo. Er staat uh, één file op de nasleep van een ongeluk. Vanaf Utrecht naar Arnhem. Tussen Maarsbergen en Veenendaal West nog vier kilometer. Dankjewel. Elf over één de hoofdpunten uit deze uitzending. Lutz Jacobi, dat is de naam van de vijfde kandidaat partijleider van de Partij van de Arbeid. Gewonde Britse journalist is weg uit Syrië. Het lot van een Franse journaliste is nog altijd onduidelijk. En grote internationale goksites moeten Nederlandse spelers weren. Dat was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen hier op Radio 1 het vervolg van NCV's lunch. Wapenindustrie, kolencentrales, kinderarbeid? Weet u wat uw bank doet met uw spaargeld?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 En CRV. Lunch. Jurgen van der Berg. Goedemiddag, allemaal. De pensioenleeftijd, de pensioenleeftijd, de pensioenleeftijd. Of het nou 65, 66 of 67 is, het blijkt dat er best veel 65-plussers zijn die sowieso langer willen doorwerken. Siska Dresselhuis geeft er een boek over en met haar heb ik zometeen een werklunch. En na half twee is er standpunt Het Nederlands begrotingstekort mag oplopen om de crisis te bestrijden. Daarvoor pleit Koen Teulings, de directeur van het Centraal Planbureau. Hij doet dat in een opiniestuk in de Financial Times. Hij vindt dat het kabinet niet moet besluiten tot extra bezuinigingsmaatregelen... bovenop de 18 miljard die ze nu al willen besparen. Volgens hem moet er een soepel worden omgegaan met de Europese eis... dat het begrotingstekort niet groter dan 3 van het bruto binnenlands product mag zijn. De stelling dus een Nederlandse begrotingstekort mag oplopen om de crisis te bestrijden. Bent u daarmee eens of oneens? SMS staat naar 7070, kost 50 cent. U kunt gratis bellen nummer 0800 1101, naar de website gaan www.stand.nl. of twitteren doe dat dan met hekje #standpunt. Dit is Radio 1, de werklunch. In de strijd rond de presidentsverkiezing in Frankrijk... heeft de socialistische kandidaat François Hollande... een opmerkelijk voorstel gedaan. Hij wil dat iedereen die meer dan 1 miljoen euro per jaar verdient... 75 belasting gaat betalen. Nu is de schijf nog 41 Wijnboer Ilja Gort woont sinds 1994 in Frankrijk... en betaalt daar ook belasting. Dag meneer Gort. Goedemiddag. Bonjour. Bonjour. Monsieur Gort. Nou, ik geloof dat de telefoon met Frankrijk niet helemaal werkt... Dan gaan we daar zo wel even op terugkomen. Is dat ander onderwerp? De pensioenleeftijd is een actueel thema op dit moment. Met veel moeite is er een akkoord gekomen over de verhoging van de pensioenleeftijd. Toch hoor je steeds vaker ook tegengeluiden. 65-plussers die eigenlijk nog helemaal niet willen stoppen met werken. Siska Dresselhuis schreef er een boek over... en wil een lans breken voor de krasknarren op de arbeidsmarkt. Mevrouw Dresselhuis, goedemiddag. Hallo. Vier jaar geleden gestopt bij Opzij, hè? Ja. Had u spijt dat u de feministische meetlat aan de wil hebt gehangen? Nou, had ik hartstikke veel spijt van, maar het was uh, een moeten. Mijn opvolgster vond uh, het niet meer nodig om het in het blad te hebben. Ja, jammer. Nee, ja. uh, en u wilde graag doorwerken, dat hebt u daar dus ook aangegeven. Ja, maar ik wist eigenlijk al gelijk dat dat niet bij opzij zou zijn. En ik heb daar ook wel begrip voor, want ja, als je daar nog zo'n uh, voorganger... heel hele tijd rond hebt dwalen, dat moet niet. Dus ik ben gelijk zelf de markt opgegaan, ik heb mij aangeboden. En dat is een rare ervaring, als je je hele leven zelf besloten hebt wie je wel of niet in je blad wil hebben... dat je dan opeens ergens moet gaan zeggen... zeg, vinden jullie mij wel leuk en mag ik iets voor jullie doen? Ja, het werd trouw, hè, geloof ik. Ik heb een half jaar voor trouw gewerkt... en sindsdien ben ik freelancer voor allerlei verschillende bladen... en ook omroepen. Ja, want u betrouw wel bent u volgens mij begonnen met dit project, toch? Uh, om, om mensen ja. te interviewen die uh, inderdaad 65 zijn en hoe zij er tegen aankeken. Ja, ik heb daar een stuk of zes, zeven verhalen gemaakt met Nelly Kroes, Bob Smalhout, Marijke Helwegen, nou noem maar op. Allemaal mensen die of al 65 waren er overheen of er net voor stonden. En eigenlijk hadden ze allemaal gemeen. Waarom zou ik stoppen? Ik voel mij goed. Waarom zou ik mij dan van de een op de andere dag... Uh, thuis uh, aan de standpot gaan begeven? Ja, het kan ook leuk zijn trouwens. Maar uh, gewoon lekker in het arbeidsproces blijven is misschien nog leuker. En ja. u, u bent dus eigenlijk gesfiets van de vrouwenemancipatie... naar de emancipatie van de 65-plussen? Ja, ik heb mij geheel op een andere doelgroep geworpen. Ik hoop dat de doelgroep dat een beetje waardeert. En die denkt van vrouw, waar bemoei je je mee? Um, ik hou me ook nog wel met vrouwenemancipatie bezig, hoor. Dat is ook een oude liefde en die roest niet. Maar dit is er echt als nieuwe liefde bijgekomen. En u, u bent intussen ook een beetje uh, ja, deskundiger geworden op dit punt, kun je zeggen. Zijn er nou bepaalde beroepsgroepen waar mensen over het algemeen sowieso al langer doorwerken? Nou ja, we hebben een paar uh, beroepen in Nederland waar je tot je zeventigste benoemd wordt. Hè? Zeg maar, de Raad van State. Dus donder die kan nog lekker door. Terwijl die uh, andere mensen verplicht bijna, zou ik <laughs> zeggen, om het 66 te stoppen. Um, rechters kunnen door tot hun 70ste, dus er zijn al beroepen waar het kan. Verder zie je dat eigenlijk voornamelijk mensen die in vrije beroepen zitten... Uh, die ook minder slijten, laten we wel wezen. Want uh, zoals Saskia Stuiveling in mijn boek ook zegt... Ja, uh, ik ben helemaal niet gesleten. Ik heb nooit op mijn knieën een straatje moeten plaveien. Maar, dus waarom zou ik stoppen? Nee. Maar het gaat ook om die eigen keuze natuurlijk. Hè? Want als je inderdaad stratenmaker bent geweest. en je hebt 40 jaar uh, inderdaad krongebogen in, in weer en wind uh, buiten gezeten. dan kan ik me best voorstellen dat je zegt. Nou, 65 vind ik wel prima. Ik ja. ga nu uh, lekker uh, uh, andijviestamp opmaken. Bij wijze van spreken, ja. ja. Maar u zegt eigenlijk van. er zijn mensen die dat helemaal niet willen. en die moet je gewoon uh, hun kans geven. Ja, en dat is nog niet zo makkelijk. omdat heel veel mensen denken dat die 65 bijna een wet is. Het, het, het staat in heel veel beroepen staat het in de CAO, maar de CAO is geen wet. Dus als jij als werknemer vindt, of graag wilt doorwerken, dan moet je dat aan je werkgever tijdig kenbaar maken. En dan kun je met je werkgever daar samen over praten. En dan kun je door op een tijdelijk arbeidscontract. Ja. Eén van de mensen die in dat boek staan is Leo Beenhakker. Goedemiddag meneer Beenhakker kennen we natuurlijk uit de voetbalwereld, uh, laatstelijk bij Feyenoord gezeten. Is er nog niet? Nou nee, wat problemen zijn er met de telefoon. Um, nou, we hopen dat we Benakker zo nog even krijgen, want ik, ik zag hem pas nog op tv... en die zei ook van nou, ik, ik wil eigenlijk nog wel weer een nieuwe uitdaging aan. Dat kunt u zich helemaal voorstellen, mevrouw Dresselhuis. Ja, ik heb hem daar ook over geïnterviewd en hij zei ja, weet je, voetballen is voor mij geen werk. Voetballen is voor mij een passie. En van je passie neem je geen afscheid. Uh, als je die al hebt van af je jonge jaren, en dat had hij, waarom moet je dan... Uh, daar afscheid van nemen. Ik zie die man doorgaan en door trainen tot aan zijn dood, lijkt ja. mij zo. Ja, dat hij het harnaar sterft. Dat ziet hij wel voor zich. <laughs> ik zie dat wel voor, <laughs> maar dat hij opeens neerklapt op, uh, op de groene grasmat. Nou, nou, laten we hopen dat hij dat nog even een tijdje uitstelt. <laughs> um, je, wat je toch ook wel vaak hoort is, uh, ja, daar kleven ook wel nadelen aan. Hè? De, de mensen boven de 65 zijn duur. Ze uh, zijn uh, ja, dat langzaam. Is ook... Nou, zeg langzaam hallo. Ja, ik zeg, ik zeg Vind je, wat... je niet dat ik mij dat ja, snel oh, oké, okay. Nee, maar. Um, Duur, dat, dat is ook een misverstand. Je hoeft namelijk als werkgever allerlei werknemerspremie niet meer te betalen voor een 65-plusser. Dus daar moet je eens heel goed in verdiepen uh, om te kijken uh, dat dat fabeltje van duur, dat klopt niet. Kijk langzamer, op bepaalde gebieden, je moet 65-plussers uh, dingen laten doen waar ze altijd goed in waren. Je moet niet opeens zeggen, zeg als jij nou eens het hele ICT-netwerk hier ging vervangen, terwijl die man nog van zijn levensdagen nooit iets met de computer gedaan heeft. Daar zijn 65-plussers niet goed in, in het tackelen van nieuwe problemen. Maar ze ja. zijn heel goed in het behandelen van problemen die ze wel kennen... en al vaker uh, hebben opgelost. Ja, als gezegd, uh, voetbaltrainer Leo Beenhakker uh, aan de telefoon. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, al 23, sinds u 23ste in de, in de voetballerij actief, hè? Dat klopt, ja. Dat is nu hoeveel jaar dan? Nou, even hè. even... Uh, Zo'n beetje 45 jaar, 46 jaar. Kijk eens aan. En hebben we er nog steeds niet genoeg van? Nee, nee. Want daar gaat het dus om. En dat is, ik begrijp nooit dat mensen daar zo uh, over struikelen. Ik uh, kan heel goed begrijpen dat er een uh, categorie mensen is die, uh, die werken om in hun levensonderhoud te, vo te voorzien, die zeggen: het is wel mooi geweest. Uh, dat begrijp ik. Het is voor iedereen een individuele zaak. Maar als je uh, punt 1 jezelf nog uh, fysiek en geestelijk uh, volledig in staat voelt om te functioneren... en punt 2 nog steeds veel energie en ambitie hebt om, uh, om te doen wat je al 45 jaar uh, met heel veel plezier hebt gedaan... ja, dan vind ik het helemaal niet zo bijzonder om te zeggen waarom zal ik er nu mee stoppen... omdat wellicht de maatschappij ergens een grens heeft gesteld... En uh, ja. dan, dan moet je maar thuis gaan zitten. Is dat eigenlijk in, in uw onderhandelingen met, met clubs hè, de afgelopen jaren, naarmate u ouder werd, ooit een punt geweest? Van ja, beenhakker, we ja, vinden die eigenlijk best wel oké. Okay. Je hebt ook veel ervaring, maar uh, die leeftijd? Nee, nee, tot nu toe niet. Je merkt natuurlijk wel nu dat, uh, dat uh, ik ben druk bezig om te kijken of ik het nieuwe seizoen weer, uh, weer aan de slag kan, in kan vullen En ja, de vijver waarin je, waarin je vist is, is dan wel wat kleiner uiteraard. Ik bedoel, zijn. Uh, het is niet zo dat iedereen nou uh, zit te wachten... maar dat is afhankelijk van het beleid van, van zo'n club... op iemand die 69 is. Daar, <coughs> daar kan ik me iets bij voorstellen. Dus het kringetje wordt kleiner... Maar er zijn genoeg voorbeelden van mensen die dus uh, nog steeds uh, uitstekend functioneren. De bondscoach van Ierland, Rapotoni, mm -hmm. die is dik in de zeventig. Otto Rehagel is vanuit Griekenland vorige week uh, geleden teruggeroepen om Hertha BSC erin te houden. Je brengt dus een, uh, een, een, een schat aan ervaring mee, wat voor een, een hoop toch nog erg, erg interessant kan zijn. Zeker als je het combineert met wat jongende, talentvolle, aankomende trainers... Ja. Want, wat, wat elke dag op het veld staan en training geven, dat hebt u wel gehad, ja. neem ik aan. Ja, maar dat moet je ook niet meer willen. Dat, dat, dat is logisch. Uh, dat, dat, dat zou ik ook, ook niet meer op kunnen brengen. Maar uh, als je ziet, Ferguson die wordt 70 jaar bij Manchester United. En de man functioneert natuurlijk uh, voor een deel als, als manager met de eindverantwoordelijke... Uh, maar uh, ja, heeft mensen omheen die, uh, ja. die toch een ja. dagelijks werk doen. Ligt, ligt uw voetbaltoekomst eigenlijk in, want u zegt ik ben druk bezig met, met, met, de, met de nieuwe klus te krijgen. Ligt die in Nederland of in het buitenland? Nee, die ligt dan sowieso in het buitenland. Dat is, uh, sowieso? Ja, ja, dat is een ding wat zeker is. Ik uh, zie niet dat ik hier, uh, ik heb hier natuurlijk uh, ook uh, in die 45 jaar, een groot aantal jaren in, uh, in Nederland gewerkt. Er is, uh, onze structuur en een opkomende generatie nieuwe trainers. Daar heb ik ook helemaal geen moeite mee, want ik heb ook zelf ooit een keer de plek ingenomen van, van oudere collega's. Er is een goede generatie jonge Nederlandse trainers die aanstormt. Plus het feit dat ik het liefst wat mij betreft ook de voorkeur geef om in het buitenland te werken. Ja. Ja. Spanje, denk ik? Ja, dat is uh, Spanje is is uh, mijn tweede vaderland. Ik heb daar uh, zeven jaar gewerkt en uh, in het algemeen uh, past uh, de latijnse cultuur dat uh, dat uh, past heel goed bij mijn karakter en dat zou wel de voorkeur uh, de voorkeur hebben ja. ja. Ja, goed. Nou, we we, we wachten dat af wat het wordt uiteindelijk. Het zal voor het EK zo'n beetje wel bekend worden, toch, lijkt me. Dat, uh, nou. dat neem ik aan, ja. Goed, ja. nou, succes uh, daarmee. Uh, Leo okay. Benokker was dat. Nog even dat terug naar Siska Dresselhuis, die dus een boek schreef... waar ook Leo Benokker in uh, voorkomt. Um, nog even die vakbonden, die, die zeggen van... ja, wij knokken voor 65 is 65. Ja, maar daar zullen ze toch ook wel af moeten. En in mijn boek heb ik ook een vakbondsbestuurder... die daar zelf ook al anders over denkt. Uh, kijk, Agnes Jongerius heeft zich een hele tijd daar heel hard over opgesteld. Nou, dat uh, is niet helemaal gelukt... En ik denk dat die 66, die 67... die zitten er sowieso gewoon aan te komen, denk ik. Ja. Is het eigenlijk gezond om langer door te werken? Ja, uh, als je het kunt wel. Ik heb in mijn boek ook een paar uh, deskundigen daarover gesproken... zoals Dick Swaap, de hersendeskundige... en Douwe Dreisma, psycholoog. En die zeggen alle twee dat je... Um, en je geest levendig mee kunt houden. Kijk, het is natuurlijk niet zo dat als Alzheimer in je genen zit... dat je het nooit zult krijgen. Maar zoals Dick Swaap zegt, met een mooie Engelse uitdrukking... use it or lose it, als je het niet meer gebruikt, ga je het verliezen. Ja, ja. Dus uh, goed, ook daarom hoef je het niet te laten. Dat boek is er nu, wat hoopt u ermee te bereiken? Uh, nou, dat mensen die zelf doorwerken denken... het is nog niet zo gek, want kijk eens wie het allemaal doen. En uh, kijk eens hoe vrolijk die er allemaal onder zijn gebleven. Ja, en u gaat door met verhalen hierover schrijven? Ja, ik schrijf er voortdurend elke maand een interview over. Goed zo, dank u wel uh, voor deze werklus, Mevrouw uh, Siska Dresselhuis, uh, succes met de missie zou ik bijna zeggen. En we gaan uh, weer opnieuw contact zoeken met uh, Frankrijk. Als gezegd, hè, er is uh, de strijd gaande rond de uh, presidentsverkiezingen daar. De socialistische kandidaat François Hollande heeft een opmerkelijk voorstel gedaan. Hij wil dat iedereen die meer dan 1 miljoen euro per jaar verdient... 75% belasting gaat betalen. Nu is het hoogste tarief daar in uh, Frankrijk, de hoogste schijf, nog 41%. Wijnboer Ilja Gort is een Nederlander, woont al sinds 1994 in Frankrijk en betaalt daar ook belasting. Uh, meneer Gort, uh, goedemiddag. Goedemiddag, pansoor. Wat vindt u van dit voorstel? Ja, die Hollander is een beetje een, een populist. Hè? Die, die doet hele rare dingen, zegt hij, zoals bijvoorbeeld dit. Ja, dus, dus, maar, ja, u stemt natuurlijk niet daar in, in Frankrijk, of wel? Nee, nee, hè? nee. nee, nee. nee. U zou niet op... ik zou zeker niet op hem stemmen. Nee, hoor. U, u zou niet op hem stemmen. Nee. Nee. Nee. Um, waarom doet hij dit dan? Waar, waarom komt hij ermee? U zegt populisme, dat is gewoon om, uh, om, om, om een stoere punt te maken. Ja, het is een beetje een, een electorale luchtfietserij van die man natuurlijk. Het is helemaal niet haalbaar wat hij wil. Hij wil wel veel meer gekke dingen. Hij wil ook de, eigenlijk wil hij de grenzen dichtgooien. En uh, belasting heffen op buitenlandse bedrijven, op imports. En hij wil de kosten voor bedrijven wil hij verhogen. Dus dat zijn hele rare dingen. We hadden het net al even over die uh, pensioenleeftijd hier in Nederland. Ook in Frankrijk wordt die discussie natuurlijk al een hele tijd. Uh, ja, die moet ja. worden opgezocht naar 62, vinden ze daar. Hè? Uh, tenminste, dat vindt Sarkozy. Ja, nou, Sarkozy die wil naar 62 toe, ja, maar die Hollande die wil eigenlijk weer terug naar 60 en liever nog uh, naar 55. Dus, dus ook dat uh, valt niet goed bij Hollande, wat, wat Sarkozy ermee wil? Nee, nee, nee, die staan echt uh, diametraal tegenover elkaar, die twee, uh, die twee mannen. Maar die, uh, die Hollande, die wil ook... Uh, de, de, de, de, kijk, nummer één in de Franse beleving voor de kiezer is, is werkgelegenheid. En nummer twee is koopkracht. Misschien andersom, maar dat is wel wat ze willen. En die Hollande die wil eigenlijk de werkgelegenheid vergroten door nog meer ambtenaren aan te nemen. En dat is natuurlijk het laatste wat je als mens wil. <laughs> nog meer ambtenaren. <laughs> ja. ja. En die lage pensioenleeftijd dus, een werkweek van 35 uur las ik zelfs, dat was tot voor kort zelfs standaard. We hebben het de hele tijd ja. over de Grieken, maar die Fransen kunnen er dus ook wel wat van. Ja, maar die sarkozy die wil ook die, die, die vijf, die, 35 uur die werkwerk wil op schot gooien. Dus dat maakt hem ook niet populair. Maar wat die Fransen zich niet realiseren. Dat, want die zitten altijd te eten, dus die denken er helemaal niet over na. Maar als die Hollande per ongeluk gekozen zou worden. dan hebben ze, hebben ze echt dezelfde dag nog. hebben ze vrouw Merkel in de broekspijp hangen. Want dan gaan ze natuurlijk volledig worden dus uit, uit de euro geklikt. Nou. Dat wordt natuurlijk een ramp. Ja. Zij, in sommige landen is het door het belastingssysteem relatief makkelijk. om als ondernemer 1 miljoen per jaar te verdienen. Zit u ook al een beetje in die buurt of niet? Nee. Dat die wij. Dan moet ik nog iets meer, iets meer flesjes wijn produceren. Daar. Dat, dat zit er nog niet in voorlopig. Nee, zo, zo makkelijk gaat dat niet? Nee, nee, nee. Ik heb de hele verkeerde bedrijfstak gekozen. Ik had natuurlijk de politiek in moeten gaan als ik dat wil. Maar, maar wijn is een heel lastig verdienmodel. Want je moet eerst die druiven moet je een jaar lang moet je dus een beetje in de vaart zien te houden. Zorg dat ze niet doodgaan. Ze dus verdienen een jaar lang niks. Dan ga je er wijn van maken. Dat duurt ook in een jaar. En dan moet die wijn nog een keer een jaar in een houten vat zitten. Dus je verdient echt pas na een jaar of drie, vier. ga je een beetje geld verdienen. Maar, dus die, die hoogste schijf, daar zou u, als die, als die er al komt, niet voor in aanmerking komen? Nee. Helaas niet, ik zou er graag voor een <laughs> ik ook, maar dat lukt nog even ja. niet. Nee. Zij, mocht, dat, mocht dat voorstel van Hollande erdoor komen, uh, ik, ik neem aan dat de Franse miljonairs al intussen bezig zijn met hun accounts om uh, mooie vluchtwegen te verzinnen, of niet? Ja, die zijn al helemaal, die hebben de reis al geboekt naar Monaco en Luxemburg en waarschijnlijk ook naar Nederland. Hè? Dat is ook een tax haven voor dat soort mensen. Ja, dus dat je, dat, als dat doorgaat, dan ga je echt een kapitaalvlucht zien, zeker ook van bedrijven die daar weg willen. En dat is natuurlijk ook niet goed voor het land. Nee, ze hebben al dus de hoogste loonkosten van Europa. Een gewerkt uur kost daar extra 50 euro. In Nederland bijvoorbeeld 20 euro. Dus dat is voor een groot bedrijf is het al heel duur om daar dingen te produceren. Mm. En dan wil die Hollande wil daar ook nog eens een keer een extra belasting op de import gaan heffen. Dus dat wordt een disaster. Ja. Een disaster. Nou, voorlopig moet hij eerst nog maar gekozen worden. Want uh, zover is het nog niet in ieder geval. François Hollande met zijn, uh, met zijn plannen. Ilja Gort, dank voor de uitleg vanuit Frankrijk. Hij is daar een wijnboer. Um, vandaag uh, geen uitgebreide reportage over de werkweek van Jan-Jaap van der Wal. Die volgen wij omdat hij weer het uh, theater in is gegaan met zijn uh, show. Toch zijn we benieuwd wat hij op dit moment iets voor half twee aan het doen is. Uh, op dit moment ben ik uh, aan het vergaderen met de uh, comedy trainers... met de zakelijke leider en alle kantoormedewerkers. En ik ben bezig met het rooster. En uh, ja, dat zijn twaalf comedians die uh, van alles willen. En, uh, dus ik ben, ik ben uh, een crucial aan het leggen waar ik echt allemaal concentratie bij nodig heb. Dus ik ga daar nu weer bij verder... En we spreken elkaar morgen weer. Ja, en dan zijn we niet bij hem op kantoor, want die comedians die treden ook op. En daarover hoort u morgen in de werkweek, zo rond deze tijd. Zometeen is er Stand.nl. De stelling dan, die luidt als volgt... het Nederlandse begrotingstekort mag oplopen om de crisis te bestrijden. We zijn benieuwd naar u, eens of oneens. Eerst is hier nu Mark Visser. Radio 1, het NOS-journaal. Op het laatste moment heeft zich nog een vijfde kandidaat gemeld... om fractievoorzitter te worden van de PvdA. Het is Lutz Jacobi, de 56-jarige woordvoerder van natuur, landbouw en visserij. De strijd om de opvolging van Job Cohen gaat nu tussen haar... en de vier anderen die zich al eerder hadden gemeld. Martijn van Dam, Diederik Samsom, Ronald Plasterk en Nebaat Bayrak. Het eerste debat is morgen in Rotterdam.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 De maatregel hangt samen met de verdere afwaardering van Griekenland... door kredietbeoordelaar Standard en Poors... en met het tweede Griekse steunpakket... waarbij de banken driekwart van de Griekse schuld moeten kwijtschelden. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Dit is Radio 1. NCRV, Stand.nl. Jurgen van den Berg... Het kabinet moet nu niet extra bezuinigen, maar juist hervormen. En als daarmee het begrotingstekort oploopt en Nederland in 2013 niet aan de Brusselse regels voldoet, dan is dat maar even zo. Dat schrijft de directeur van het Centraal Planbureau, Koen Teulings, in een opinieartikel voor de Financial Times. Twee dagen voordat het CPB met cijfers komt over het begrotingstekort. Wat is goed? Extra bezuinigen of hervormen en het begrotingstekort laten oplopen? Ik praat over door met Jolanda Sop, fractievoorzitter voor GroenLinks... in de Tweede Kamer. Dag mevrouw Sop. Goedemiddag. Drie keuzes aan het begin. Uh, altijd een kort antwoord, hè, ja of nee. Uh, hier komen ze. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Ja, dat klopt. Ik wou dat ik mee mocht naar het katshuis om mee te praten. Ik um, kan me voorstellen dat mensen dat heel interessant vinden. Nee, u. Ik. Um, ik had daar graag al gezeten, dus zeker. Ja, ja. ja. En de begrotingsregels van Brussel zijn niet haalbaar... Um, de, de flexibiliteit die in die regels zit moet je benutten. Oh, dat, is een andere, dat is een andere manier van zeggen dat u dus eigenlijk wel... tegen die stelling zeg ik ja. ja Oké, okay. <laughs> goed. Uh, over onze stelling die we bedacht hebben... daar gaan we zo meteen uitgebreid over doorpraten. Ik zeg ook tegen onze luisteraars, we zijn benieuwd naar uw reacties. Ik zie dat er op de site al flink gereageerd wordt. Het Nederlandse begrotingstekort mag oplopen om de crisis te bestrijden. Bent u het daarmee eens of oneens? sms dat naar 7070 kost 50 cent. Gratis bellen is een mogelijkheid 0800-1101. U kunt ook naar onze website gaan, www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, doe het dan met het uh, hekje standpunt. Nederlandse begrotingstekort mag oplopen om de crisis te bestrijden, mevrouw Sap. Eens of oneens? Um, nou, hij is natuurlijk wat onnauwkeurig geformuleerd, maar ik zou zeggen: um, in hoofdlijnen eens. Het allerbelangrijkste is dat je de economische groei, liefst ook duurzame groei, weer aanwakkert. Dan daalt dat tekort vanzelf op termijn uh, en dan help je Nederland en de Nederlandse economie het beste. Ja. Dus eigenlijk bent u het met, met wat nuance bent u het wel eens met die oproep van Teulings? Ik ben het helemaal eens met Teulings. Ja, ik zou zeggen, de, de oproep vertalen in, laat dat tekort maar oplopen... doet Teulings geen recht. Wat hij zegt is... Uh Neem nou goede lange termijn hervormingen. Sta je niet zo blind op die korte termijn, maar jaag de economie aan. Dat is het beste middelloken op de langere termijn om ook dat begrotingstekort ja. weer in het gereel te krijgen. Even, want er is best wel veel verontwaardiging over uh, dat, hij de, dat hij hier nu mee komt, hè, twee dagen voordat eigenlijk de officiële cijfers worden gepresenteerd. Uh, wat, wat zou dat nou zeggen over die cijfers, dat hij dit heeft gezegd? Nou, um, ik denk dat die cijfers sowieso laten zien... dat Nederland uh, volgend jaar uh, uh, ja, een groter tekort heeft dan die 3 uh, uh, waar we volgens de strikte interpretatie op zouden moeten zitten. Maar Teulings waarschuwt hier eigenlijk al veel langer voor. Al bij de algemene beschouwingen... dan, dan maakt het Centraal Planbureau ook uh, een rapport rond de nota gaven ze aan dat het kabinet niet in de fout moet vervallen... toen zei het Centraal Planbureau vooral niet in de fout van Colijn in de jaren 30. Door in een in een Slechte economische tijd keihard te gaan bezuinigen. Want dan zorg je alleen maar dat de crisis veel dieper wordt. Dus toen waarschuwden ze al. Ja. Maar ik, want ik zat even te denken, het zou ook nog kunnen zijn dat het meevalt. Dat hij zegt, nou ja goed, eventjes op laten lopen. En dan, uh, dan hebben we de boel weer onder controle en dan... Uh... Gaan we weer vrolijk verder. Zou dat ook nog kunnen of niet? Nou, ik acht dat vrijwel uitgesloten. Vorige week kwam de Europese Commissie met nieuwe groeiprognoses... en daar was de prognose voor Nederland echt stevig negatief bijgesteld. En we sprongen daar ook echt negatief uit de band... vergeleken met andere Noord-Europese landen. Dus een meevaller ligt echt niet in de reden. Hij heeft dat stuk geschreven met iemand van een Brusselse denktank... en zij richtte zich eigenlijk op de Europese Commissie... maar ja, stiekem is het natuurlijk ook een boodschap naar, naar het Nederlandse kabinet. Ik denk eigenlijk dat het ja, vrij gericht een boodschap is... naar het Nederlands kabinet. Want als je kijkt in Europa hoe de verschillende landen het doen... dan valt op dat Nederland een van de weinige uh, Noord-Europese landen is... die nu in zo'n zware recessie zit. En dat heeft dus ook niet zozeer te maken met de Europese crisis... of met de Europese omstandigheden. Maar dit is echt een recessie die Rutte over ons, ons heeft afgekondigd... doordat het kabinet echt te kortzichtig bezuinigt... en daarmee de binnenlandse vraag echt flink heeft laten afnemen. Hmm. En doordat die woning. Markt zo op slot zit. Daar wijst de Europese Commissie ook op. Wat vindt u van de timing van, uh, van Teulings? Dat hij dit een paar dagen doet voordat hij met die officiële cijfers naar buiten komt? Nou ja, ik vind het verstandig dat hij probeert zijn invloed aan te wenden. En hij is ook niet de enige economie. Is hij daar wel voor? Ik, ik vind dat uh, economisch deskundigen die echt uh, verwachten dat dit zo'n slechte effect heeft op de economie, dat het hun taak is om te waarschuwen. En ze doen dat in toenemende mate. En Teuling zegt daarbij ook: we hebben nieuwe inzichten waaruit blijkt dat bezuinigen, korte termijn bezuinigen nog veel uh, slechter uitwerkt op de economie dan we eerder al dachten. Mm. Dus als hij dat echt uit onderzoek uh, weet, dan is het zijn taak, vind ik, om daar ook voor te waarschuwen. Pieter Meulman, dat is een, een, een luisteraar van ons, die twittert. Leuk dat CPB-directeur Teuling. Zich als PvdA-lid leent voor partijcampagne en visie van Plasterk Co. Nou ja, als je dit zo makkelijk afdoet... dan zou je eigenlijk alle economisch deskundigen in de wereld... Hè, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling... het IMF, Christine Lagarde, alle economische denktanks als, als nu uh, ineens als P van de A economen moeten gaan afschilderen. Want ze zeggen allemaal hetzelfde. En die boodschap is stevast dat als een economie in een recessie zit... dat je dan met structurele hervormingen en met op korte termijn... juist slim investeren om de groei aan te wakkeren... bijvoorbeeld in de woningbouw, uh, de crisis moet bestrijden. En niet met kortzichtig bezuinigen, want dan maak je hem alleen maar dieper. Ja. Um, ja, u, u bent het dus wel eens met uh, Turing, die dus ook zegt: bezuinigingen zullen de economische recessie verergeren, uh, de negatieve effecten voor de korte termijn zelfs erger dan economen tot voor kort dachten, zegt hij in dat stuk. Ja, en dat blijkt ook uit de laatste prognoses voor de Nederlandse economie. We dachten eerst dat we dit jaar met een half procent zouden krimpen. Dat blijkt nu op bijna één procent te zitten volgens de Economische Commissie. Het Centraal Planbureau gaat nog komen natuurlijk deze week. Maar daaruit blijkt ook dat Nederland in een diepere recessie zit dan we eerder dachten. En de Europese Commissie heeft daar als beste verklaring voor... Ja, dat dat komt toch voor een groot deel door het beleid van de Nederlandse regering... Mm. Bezuinigen dat, dat, dat kost een hoop koopkracht. Vooral als je bezuinigt op de lagere inkomens. Want die geven dat geld normaal allemaal uit. Dat scheelt een hoop koopkracht. Daardoor kunnen consumenten minder besteden. Daardoor gaat het ook weer met bedrijven slechter. En dat trekt de hele economie naar beneden. Uh, Lans Bovenberg, die is dacht ik aan het CDA-verbonden, of niet? Ja, dat klopt. Nou, ja, want die is het uh, in zekere zin ook mee eens. Ze die heeft het over die hervorming ook. Dus om maar even aan te geven dat het niet alleen maar een PvdA-verhaal is. Uh, misschien. Uh, nee, die... het is echt breed gedeeld door economen van alle politieke kleuren. Dit is echt gewoon een... een een, een, een deskundige verhaal, een, een... Alle economisch deskundigen op deze wereld nou, zeggen ongeveer hetzelfde. Bovenweg noemt de sociale zekerheid, waar je naar kan kijken... versoepel ontslagrecht, recht, verkorte WW, woningmarkt... dus met name de hypotheekrente aftrek, natuurlijk gezondheidszorg... dus hogere eigen bijdrage, lagere uitgaven. Waar gaat uw voorkeur naar uit? Nou, ik vind dat dat allemaal zou moeten uh, gebeuren. Maar ik, vind, ik, ik, vind, ik mis er één bij veel economen... en dat is de doorbraak naar een groene economie. We geven nog steeds in Nederland uh, zo'n slordige 6 miljard subsidie per jaar uit. Nou, dat is ruim 5 miljard per jaar. En dat kost elke Nederlander 700 euro per jaar omgerekend. Aan subsidies op vuile energie. Als je die gaat afbouwen en langzaamaan omzet in het stimuleren van eh, groene bedrijven, innovatieve ondernemingen die werk maken van besparen op energie en grondstoffen, dan kan je ook tegelijk twee vliegen in een klap slaan. En duurzame economische groei en veel meer banen. Mm. Toch, toch is het zo, dat zeggen de deskundigen ook, dit zal op de korte termijn niet zoveel uh, opleveren. Dit is vooral iets voor de langere termijn. Nou ja, wat, wat, wat het punt is bij dit soort grote ingrepen... die je moet gaan plegen in de woningmarkt... je kan dat ook in één klap doen... maar dan heeft het weer hele slechte economische gevolgen... en dan is het natuurlijk ook een hele zware klap... in één keer in de portemonnee van mensen. Dus daarom is het veel verstandiger om dit soort ingrijpende hervorming... over een lange periode uit te smeren. Ja, maar u, u bent het daar dus wel mee eens dat, dat al die, uh, die uh, suggesties die worden gedaan... dat is niet iets wat je van vandaag op morgen uh, gelijk terug ziet in de cijfers? Het, het klopt dat dit gewoon echt pas over 10, 20 jaar uh, maximale opbrengst oplevert. Maar ik ben het ook zeer eens met wat al die economen zeggen... dat het veel verstandiger is om ook te uh, streven naar... Uh, houdbare overheidsfinanciën en zelfs een overschot op de begroting... op de langere termijn, met stevige maatregelen die je nu vastlegt... dan dat je zo blind staart op wat er volgend jaar zou moeten gebeuren. Sip is uh, uh, columnist bij Elsevier en uh, die zegt... ja, je kan niet tot Sint-Juddemers wachten. De overheidsschulden die lopen al bijna vier jaar dramatisch op. De overheid is daardoor niet de motor... maar een blok aan het been van de welvaart. Nou ja, wat een blok aan het been is geworden... is dat door dat onverstandige beleid van het kabinet... Uh, de economische groei steeds minder wordt dan we gedacht hadden. Daardoor ook steeds minder belastingen binnenkomen dan we gedacht hadden. En daarmee dat tekort steeds hoger uitvalt dan we dachten. Dus het is eigenlijk een soort visieuze cirkel. Dan moet je nog weer harder gaan snijden. Dan gaat de groei nog weer verder omlaag. Dan blijven de belastingen nog weer verder achter. Dus je komt echt in een neerwaartse spiraal terecht als je niet uitkijkt. Je kan het nu nog omdraaien door gewoon verstandig beleid. Door gericht te investeren in bijvoorbeeld... Uh, uh, isolatie van woningen, dat trekt de bouwsector uit het uh, slop en dat zorgt meteen ook dat we energie besparen. En door dat soort hervormingen voor de langere termijn uh, door te voeren, ja, toch is de kans dat premier Rutte die aanbevelingen van Turings overneemt uh, bijzonder klein, toch? Daar moeten we ook reëel over zijn, want voorlopig is het een dagje om daar bezuinigen, bezuinigen, bezuinigen. Nou ja, tot nu toe heeft de premier zich echt Oost-Indisch doof hiervoor getoond. En dat is langzaamaan ook echt uh, onbegrijpelijk en schadelijk aan het worden. Ja, het is goed om te weten dat Nederland echt het enige Noord-Europese land is... wat er op dit moment zo slecht voor staat. En wat zich eigenlijk in het rijtje schaart van Italië, Spanje, Portugal. Bedoel, dat zijn de landen waar ook een stevige krimp is. De andere uh, Europese landen hebben en betere overheidsfinanciën op dit moment... en betere groeiperspectieven. Dat moet toch te denken geven. Ja, maar tegelijkertijd staan wij als Nederland ook onmiddellijk klaar... met onze vinger te wijzen naar die landen. Denk aan Griekenland en aan al die zuidelijke landen. Ik, ik zie Jan Kees de Jager en ook Mark Rutte trouwens daar... Uh, voortdurend teksten over afscheiden. Uh, het zou toch raar zijn als wij wel tegen hun zeggen... jongens, je moet uh, streng te werk gaan... en we laten zelf onze begrotingsregels dan los. Nee, je zou de begrotingsregels niet loslaten, want je blijft ernaar streven dat je gewoon op lange termijn gezonde overheidsfinanciën ja, hebt. dat zeggen ze daar in het zuiden ook. En je blijft ook streven, nee, dat is, dat is één ding, hè. En je blijft ook streven naar een realistisch pad om weer uh, binnen de grenzen te komen. Maar wat die begrotingsregels toestaan, is dat in uitzonderlijke omstandigheden er wat langer tijd genomen wordt om op dat pad uit te komen. Nou, daarom heeft Nederland in eerste instantie ook de 2013 gekregen. En wat eigenlijk nu zou moeten gebeuren, is dat je laat zien, kijk, Nederland neemt nu een uitzonderlijke... In. We zijn het enige Noord-Europese land dat in een zware recessie zit... en waar de overheidsfinanciën niet goed gaan. Dat heeft dus iets te maken met het onverstandige beleid wat gevoerd is. Dat moet om en dat betekent dat we een jaartje of twee jaar extra nodig hebben. Dat is wat er zou moeten gebeuren. Ja. Maar kan je dat dan maken als je dan wel een grote mond hebt tegen al die andere landen? En ja, voor Rutte zelf zal dit gewoon een lastig pleidooi worden. Maar ik zou toch hier hem oproepen... toon je groots en beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Ja. Er ligt nu wel voldoende bewijs dat het beleid van het kabinet niet werkt. En ik... dat dat de situatie alleen maar verslechtert. Dus kom nou terug op dat, uh, op dat pad waarvan we weten dat het niet werkt... en ja. ga iets verstandigs doen. Is het winst dat Jan Kees de de minister van Financiën... een tijdje terug al eens zei dat een overschrijding met, met tienden van procenten... gedurende een korte periode mogelijk is wat hem betreft? Nou ja, hij leek daarmee wel ook enige ruimte te willen creëren. Kijk, en de jager kent natuurlijk de regels heel goed en hij weet dat die regels ook um, een flexibiliteit toestaan onder bepaalde omstandigheden. En daar zou het kabinet als het verstandig is nu op moeten inzetten. En met een goed stevig verhaal komen waarbij je laat zien dat je jezelf op termijn niet spaart, dat je alle belangrijke maatregelen durft te nemen die nodig zijn, dus ook die woningmarkt, echt echte taboes eraf. En dan zou het kabinet ook laten zien dat het over zijn eigen schaduw heen wil springen, dan heb je richting Europa, stevig argument om dan te zeggen... Maar dan hebben we wel één of twee jaar extra nodig. Eh, nog even naar, naar het verhaal van Teulings. Want hij wil ook dat er onderscheid wordt gemaakt... tussen eurolanden in de problemen en landen die eh, beter voorstaan. Kortom, hij pleit voor verschillende eisen... tussen noordelijke en bijvoorbeeld zuidelijke lidstaten. Vindt u daar iets van? Nou ja, en dat geldt eigenlijk nu al... Kijk, want landen die um, um, een beroep moeten doen op steun uit het noodfonds... die hebben een zwaar programma waarbij uh, natuurlijk de Europese Commissie en het IMF allemaal meekijken. En waarbij ze eigenlijk ook een deel van de zeggenschap over hun eigen beleid verliezen. En terecht. En landen die zich uh, nog wel binnen de uh, marges van wat toegestaan is bevinden... die hebben daar meer eigen bewegingsruimte in. En dat verschil vind ik heel terecht. Ja. Je zegt nog iemand die reageert op onze site... Uh, is het oneens met de stelling... vanwege de geloofwaardigheid moet Nederland snel die 3% halen... En dat moeten grootverdieners, huizenbezitters en weggebruikers maar ophoesten... want die hebben het meest geprofiteerd van het haatgraaien. Ja, ik kan me die reactie voorstellen. En uh, als aan bezuinigingen niet te ontkomen zou zijn... He, want het is niet uitgesloten dat Europa, omdat Nederland inderdaad... omdat Rutte en de Jager zich zo zelf uh, zo hard hebben opgesteld... ook hard terug zou reageren... Als je dan moet bezuinigen, doe het dan verstandig... en leg de lasten vooral neer bij de hogere inkomens. En uh, leg de lasten vooral neer daar waar je weet dat je toch moet hervormen. En als je dat doet, ja, de lasten bij de hogere inkomens neerleggen... dan gaat het vooral ten koste van de besparingen... en dan heeft het niet zo'n negatieve economische effecten. Ja. Maar een belastingverhoging zou u ook nog wel zien zitten misschien? Of alleen maar voor die hogere inkomens? Nou ja, ik ben nooit vies uh, <coughs> geweest van uh, verstandige lastenverzwaringen. Ik, wat meteen, uh, ik vind dat belastingen eerlijk moeten zijn. En ik vind dat je ook moet toetsen of ze doen wat je wil dat ze doen. En wat wij nu vooral willen is natuurlijk dat we de belastingen zo gaan inrichten... dat zoveel mogelijk mensen aan het werk blijven. En dat uh, de economische groei zoveel mogelijk gestimuleerd blijft. Ja. Nou, Wat daarvoor heel verstandig is, is dat de lasten juist voor de lagere inkomens... en voor laag betaald werk verlichten. En dan mag je best in ruil daarvoor de lasten aan de bovenkant bij de top wat verhogen. Ja. Uh, 75% willen ze in Frankrijk. Ja, in Nederland uh, zijn de voorstellen wat bescheidener. Maar een uh, toptarief van 60%, uh, daar zou ik uh, zeker niet tegen zijn. Nou, nou, u komt steeds dichter bij die SP in de buurt, zeg. Nou ja, dit is gewoon ons verkiezingsprogramma, nou. GroenLinks, al jaren. Nou, Oké, okay. <laughs> prima. Nou, we gaan eens kijken wat onze luisteraars vinden. U blijft meeluisteren. Ik kom zo meteen graag bij u terug om de reacties uh, door te nemen. Ik kijk even naar onze site. Het Nederlandse begrotingstekort mag oplopen om de crisis te bestrijden. Dat is de stelling. Bijna 1400 mensen gestemd. 63% is het eens, 37% is het oneens. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, ik ben het uh, oneens met de stelling. Uh, tenminste in zoverre dat ik vind dat je even niet het braafste jongetje van de klas moet zijn... en even om je heen moet kijken wat de andere Europese landen doen. Uh, en als die ook overschrijding doen, doen wij mee. Dus een beetje in dezelfde trend. En anders uh, moeten we toch proberen om onze overheidsfinanciën een beetje op orde te houden. En dat, dat flauwe gedoe van, ja, maar we wijzen naar Griekenland. Kijk, Griekenland is van een hele andere orde als, als wij zijn... En Griekenland heeft geld nodig en wie betaalt, die bepaalt. Mm. He, dus uh, je kunt ons begrotingstekort mm. kun je totaal natuurlijk niet vergelijken met Griekenland. Dat is maar, gewoon flauw gedoe. Maar wacht even, ik ben nu toch even in verwarring. Want u zei, ik ben het oneens met de stelling en ik, ik, ik, ik meen uit uw verhaal af te leiden dat het juist wel mee is. Want, namelijk om dat begrotingstekort maar eventjes te laten oplopen. Dat mag wat u betreft. Nou, leg er nog een aan. Kijk, we hoeven niet het braafste jongetje van de klas te zijn. Als het in andere toonaangevende landen in Europa ja. ook oploopt, ah, Daar gaan okay. wij mee. Dat is de voorwaarde, wat u betreft. Oké, okay, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, oneens met de stelling. Het is inderdaad weer een leuke poets die ons door pvda lid Teulings wordt, zich presenterend als directeur van het Centraal Planbureau. Ik ben tegen de stelling. En bezuinigingen hebben, wat mij betreft, ook niets te maken met Brusselse ringers of betuttelingen. Het is wijs beleid. Het Nederlands begrotingsgekocht moet naar beneden... omdat dit tekort structureel is. Als na jaren van sluitende begrotingen... voor het eerst besloten zou worden om de economie te stimuleren... oké, okay, maar omdat we het tekort al jarenlang hebben is dat geen verstandig beleid. En bovendien, ja. het werkt niet. In de VS heeft men nog langer begrotingstekorten. En dan weigert de economie aan te slaan... ondanks aanhoudende economische stimuleringspakketten en begrotingsmaatregelen. Maar ik, ik hoor ook allemaal economen. En of dat, dat zijn niet allemaal economen van PvdA-huizen. Echt van, van alle, van alle gezinten, zullen we maar even zeggen. Die allemaal zeggen, ja, bezuinig is niet verstandig. Ja, maar er zijn ook heel veel mensen die zeggen... van het heeft gewoon niet veel Kijk naar de Antarctische landen. daar heeft men dus heel veel geld uitgegeven. Vooral om dus... Uh, dat Keynesiaanse als het ware, toe te passen. Want ik weet niet wat, wat mevrouw Sap zegt. Klopt, we gaan niet terug naar Kolijn, want volgens mij wil de Kolijn sluitende begroting hebben. Terwijl we hebben hier al een begrotingstekort van in ieder geval minimaal 3%. Hmm. Maar wat wel goed zou zijn, en uh, dat zou wel meer passen in de strategie van links, is het belastingverhoging om het tekort terug te dringen. En ook hervormingen, en dat doet dit kabinet niet. En dan denk je inderdaad weer aan die vermalen, dijden, beperking de van de hypotheekrenteaftrek. Doen. Ja. Ja. ja, daar bent u het dus met, met mevrouw Sap eens. Euh, <middels> um, ho, dit klinkt heel erg. Stam.nl, goedemiddag. Hm. Zat op de fiets zo te horen. Uh, Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag met Franco Allemans. Dag Frank. Hi. Hi. Ja, we hebben het altijd over de onfatsoenlijkheid in de politiek erbij. Maar wat, wat meneer Tullings doet, is natuurlijk zeer onfatsoenlijk. Als man van de P van de A. Hij heeft meegeschreven aan het partijbeginsel van de P van de A. En die zoekt dan een podium in de Financial Times om nog even het standpunt van de P van de A uit te dragen. Mm. Ik bedoel, dat is van een hele andere orde dan uh, Rutger van Kastrikum. Dat is echt onfatsoenlijk. Maar, maar even, even los van zijn uh, politieke komaf. Want ik bedoel, je hebt een, zeker een punt. En uh, je bent niet de eerste die daar natuurlijk uh, kritiek op leeft. Maar nou even, bedoel, als het nou waar is wat hij zegt. Hè, want het maakt het niet zoveel uit natuurlijk, of hij dan van de P van de A is of niet. Nou, wat wij zien, nou, dat, dat doet, hij moet gewoon zijn mond houden. Maar wat wij uh, zagen in de tijd van Zalm en Balkenende... die gingen ook bezuinigen. En die, hadden het, die wilden ook onder die 3,5% was toen het begrotingstekort mocht ja, zijn. Ja. Die, bleven, die bleven daaronder. En uh, iedereen was daar tegen, maar ze hebben het toch doorgezet. En we hebben gezien toen de recessie begon... dat eigenlijk Nederland er nog het beste voor stond van allemaal. Ja. Kijk, en nou heel Europa in, in, in, in, in echt een, een flinke recessie krijgt... Wij krijgen wel dalende cijfers, maar we staan er nog altijd beter voor dan andere landen. Ja. Dus het is niet het beleid van Rutte wat... wat, wat uh, Rutte is pas begonnen. Ja. Kijk, dat ja. die maar, dat maar, dit, dingen hervormd moeten worden, daar ben ik het ja. ook wel mee eens. Nee, maar kijk, maar, we, we, gaan al, we, we bezuinigen nu al met z'n allen 18 miljard. Uh, en, en dat is dus steeds wat de economen zeggen. Nogmaals, ik praat ze ook alleen maar na. Die zeggen, als je dan nog meer gaat bezuinigen... en er wordt gesproken over een bedrag misschien wel tussen de 6 en 10 miljard... Uh, dan maak je de economie echt kapot. Ja, maar ligt er al op de zuiniging. Kijk, wij hebben het altijd over solidariteit. Daar heeft mevrouw Sap het ook altijd over. Wat vind je solidariteit? Dat we het geld aan ontwikkeling zullen geven... of dat we subsidie geven aan kunstenaars? Kies daar tussen. Schaf die subsidie aan van de ontwikkelingssamenwerking aan. Het is gewoon een kwestie van keuzes maken. Ja, of we schaffen een helikopter niet aan of zo. Of een straaljager misschien. Ja, maar ik bedoel, ja, wat is, is de solidariteit. Dat is voor ja. iedereen anders. Ja. Maar ja, goed, dat is inderdaad de politiek. Dat, dat je die keuzes maakt natuurlijk. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goeiedag met uh, Arnorts. Uh, nou ja, goed, hier staat uh, Ik ben het met die, ik vind het eigenlijk moeilijk. Ik bedoel, eens of oneens. Ik kan als, uh, nou ja goed, ik, ik moet dat eigenlijk wel zeggen. Ik vind een beetje het een populisme wat gespeeld wordt hier. Nationaal populisme gewoon. En dat is eigenlijk zeggen, uh, nou ja goed, ik ben eens. Kijk, absolute bestaan niet. Dus je kunt zeggen, die 3%-regeling die gemaakt is... Uh, nou ja, goed, voor de Nederlandse, de nationale uh, uh, nou ja, uh, economie is het goed dat we dat begrotingskort laten oplopen. Maar als ik uh, Europees kijk, en wij hebben een rechtsnoer aangelegd... en dat kun je eigenlijk zien als de bouw van een huis. En je uh, slaat een paaltje in de grond. En vanuit dat paaltje baseren we de zaken zoals we eigenlijk, uh, ja, meten we alles uit. Ja. Ik bedoel, als je dat in Europa doet en je zegt 3%, en dat is de regeling, dat is het paaltje dat geslagen is, dan kun je, ik bedoel, als je dan zegt van... Het uh, wordt een hele filosofisch verhaal, heb ik het Nee, ja, goed, het komt er eigenlijk op neer. Als jij die 3% niet aanhoudt, dan, dan, ja, wat hou je dan over? Ja, ja, nou ja precies. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, hach. Mag ik het zeggen? Ja, u mag het helemaal zeggen. Uh, Oké, okay. nou, dat virtuele rondpompen van geld, ik vind... Um... Uh, waarom uh, groei moet? Hoezo? En uh, die marktwerking laten we zich dan maar bewijzen en allerlei uh, waardeloze producten aan elkaar verkopen. Want uh, wij, de hefnots, wij hebben er eens last van. Wat een recessie? Hoezo? We zijn gewoon gewend aan uh, met weinig doen wij heel veel. Ja. dus u, u zegt Daar laat we... maar. Oh, sorry, neem me niet kwalijk. U zegt laat maar komen. Stam.nl, Goedemiddag. Ja, gewoon even Marco Dijkhuizen. Marco. Ik, ik, ben het, uh, niet, uh, ja, ik ben het er mee eens. Want uh, er moet gewoon meer vertrouwen gewekt worden. En uh, de, de subsidies en alle, alles wat er wordt verkocht en geprivatiseerd. vind ik tegenwerken. Van uh, Vestia met er 1,5 miljard toe tot aan. Uh, dus voor mij mag er best wel meer schuld voor positiviteit en investeren. Ja, en nu even naar die stelling nog, want dit is me nog niet helemaal duidelijk wat jij vindt. Moet dat begrotingsakkoord oplopen of niet een, een tijdje om de crisis te bestrijden? Aangezien ik geloof in Nederland en wij economisch best wel sterk zijn... en veel kennis in huis hebben, kunnen wij er op pad op gaan... dat ze over een jaar of twee, drie, dat wij dat weer goed maken met onze economie. Zo sterk zijn we. Dus nu eventjes uh, even eroverheen en dan lekker weer terug... als het weer loopt als een gesmeerde trein. In ieder geval beter oh. als hoogstelheidslijn, hoop ik. Oké, okay, dankjewel. Stam.nl, goeiemiddag. Ja, goedemiddag meneer. Uh, mij eens, gewoon laten oplopen... Ja. Hij heeft absoluut, elke maatregel die genomen wordt, heeft absoluut geen, geen zin. Alles is uh, uh, uh, pap en nat houden. Het uh, ik, uh, kapitalisme is, uh, is failliet. Het is een geheel. Uh, daar is geen redding meer aan. Nee, en, nee absoluut en, niet. En, en wat is dan de toekomst? De toekomst, dat heeft Europa ook voorspeld. Een, een eenheid in Europa had eventueel een oplossing kunnen bieden. En dat hebben ze voorspeld. Ja. Dat is onmogelijk gemaakt. En uh, ja, dat, uh, ik vrees een uh, slechte toekomst. Oké, okay, nou, uh, dank u wel voor deze pessimistische boodschap toch. Zo even aan het eind van de dinsdagmiddag. Um, we gaan eens kijken wat uh, Jolanda Sap vindt van de reacties. Ze heeft meegeluisterd, fractievoorzitter van GroenLinks. Um, um, iemand uh, zegt van, uh, ja, onze economie is best wel sterk. Dus we kunnen dit best wel even hebben en dan komen we er wel weer bovenop. Uh, dat is ook wat veel mensen natuurlijk niet snappen. We horen prachtige verhalen over onze economie. En intussen horen we aan de andere kant dat het helemaal niet goed gaat. Nee, nee dat, dat klopt. En uh, Het klopt dat onze economie best sterk is. Maar het klopt ook um, dat, het, um, nou ja, dat we tegen grenzen aanlopen. En ik zou daar niet pessimistisch over worden. Maar je ziet wel aan deze crisis. Die is natuurlijk begonnen als een stevige crisis van het financieel stelsel. Maar hij begon ook, en dat weten veel minder mensen... met een enorme stijging van de olieprijs in 2008... waardoor van alles ging vastlopen. En uh, wat we moeten doen om goed uit deze crisis te komen... is de crisis ook echt benutten om tot een doorbraak te komen op al die terreinen die nu zijn vastgelopen. Dus echt een stevige doorbraak in, een, uh, naar in het bankwezen. Een stevige doorbraak naar een groene economie. Een doorbraak op de woningmarkt. Als je dat doet, dan kan je de crisis benutten als een kans om goed verder te komen. Maar als je blijft vasthouden aan hoe het nu allemaal loopt... en dat is toch wat het kabinet teveel doet. Een grote kaasgraaf, Maar blijven vasthouden aan hoe systemen nu lopen... ja, dan zal het, het radertje steeds verder vast gaan lopen. Er was ook iemand die zei, ja, Balken en Zalm die deden dat ook in hun tijd. Uh, ook tegen, tegen btw in soms, he? of tenminste tegen de, tegen de algemene opinie in. En, en dat is ook goed gekomen uiteindelijk. Gewoon blijven bezuinigen. Ja, en Bouke en een Zalm hebben niet eens zoveel bezuinigd. Kijk, de, de, de, de vergelijking die het meeste gemaakt wordt is met de jaren 80. He? Bestek 81 en Lubbers. Uh, en toen is ook heel veel bezuinigd. En die bezuinigingen hebben wel de weg geplaveid naar een heel succesvol... Model in de jaren negentig. Maar de situatie was toen een andere. Toen waren de loonkosten in Nederland relatief veel te hoog... vergeleken bij de productiviteit. En toen moest er dus ook echt gesaneerd en bezuinigd worden op die lonen. Dat is ook gebeurd toen. Nu zie je dat onze loonkosten eigenlijk niet te hoog zijn. Productiviteit is ook goed, daar zit het allemaal nu niet. Het zit hem eerder in dat een aantal uh, systemen zijn vastgelopen. Dus dat bankwezen functioneert niet goed meer. Mm -hmm. De grondstoffenprijzen zijn te hoog. We zijn te afhankelijk van oude fossiele energie. En daar moeten dingen in om. Dus het is een andere crisis die ook een andere oplossing vraagt. Ja. En eigenlijk het enige wat het vraagt is dat we taboes opzij zetten... en echt bereid zijn met elkaar te hervormen. Ja. Nou ja, We hebben de drie hoofdrolspelers nu aan, aan laten we zeggen, regeringszijde gezien... en die zeggen ook inderdaad dat de taboes nu uh, voorbij zijn. Dus we moeten maar eens afwachten waar ze dan mee komen. Eerst maar eens die cijfers. Uh, nog even iets heel anders. Uh, dank trouwens voor uw bijdrage aan, aan Stam.nl, mevrouw Schappen. U Graag gaat nu naar het, naar het afscheid van Jobko heen. Ik ga zo naar het afscheid van Job Cohen en dan gaan we het debat hebben over de Europese top. Over ja. de steun aan Griekenland ja. uh, en over al dit soort zaken waar we nu ook over aan het praten zijn. Zee, hij maakte met u deel uit van dat, van dat linkse blok wat, wat een beetje aan het opkomen was. Hè. Uh, sinds vorig jaar een beetje, maar, maar de laatste tijd wat meer had ik het idee. Wie zou u in zijn plaats graag zien van alle vijf kandidaten die er nu staan? Nou, ik wens alle vijf kandidaten heel erg veel succes en heel erg veel wijsheid in de strijd. En ik wacht gewoon af wat eruit gaat komen. Ja, ja, ja blijft een politica, hè. Zeker, ja Ik snap het. Goed, goed debat straks, en uh, toch ook nog een beetje plezier. Zo meteen met het afscheid van Cohen. Uh, Johan, de sap was dat in stam.nl. Ik kijk nog even naar onze uh, laatste gegevens op de site. De tussenstand heet dat ook wel. Uh, bijna 1500 mensen gestemd zie ik. 63% eens, 37% oneens met de stelling... het is het uh, Nederlandse begrotingstekort mag oplopen... om de crisis te bestrijden. U kunt de hele middag blijven reageren via de site www.stand.nl. Thijs nu met de onderwerpen van Dit is de Dag. Ja, voor wie ben jij van de vijf? Maar ik heb niet echt een voorkeur. Dus nee, ik, ik zie, ook wel, al ik niet. zie het niet. gebeuren. Ik vind die, die naam van die Lutz wel heel leuk. <lacht> Lutz Jacobi. Die er ja. bij gekomen is. Met ons te gast is uh, neurochirurg Rob de Jong van het Erasmus Medisch Centrum. En die zegt dat uh, kinderen met een open ruggetje veel minder lijden dan we tot nu toe dachten. En dat zou dus ook een reden zijn om geen euthanasie toe te passen in zo'n uh, geval. Hij is de gast. Paul Stamsneider is uh, sorry-deskundige. Die weet alles over sorry zeggen en wanneer je dat wel en wanneer je dat vooral niet moet doen. Uh, die is de gast. Uh, en Wim Berklaar, dat is onze historicus, die staat stil bij het afscheid van Job Cohen. En die zegt dat het eigenlijk misgegaan is bij de Partij van de Arbeid... toen Wim Kok zijn ideologische veren afschudde. Kijk aan, zometeen na tweeën. Dit is de dag. Ik wens u een prettige dag verder. Goedemiddag.